Het weer vanavond en vannacht alleen buien langs de kust. Morgen en toe een bui, vooral in het noorden. Het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. De wet van Liebig. Groei is optimaal als minimaal aan alle groeifactoren voldaan wordt. De wet van Lexens. Wat niet groeit, krimpt. Lexens groeit omdat onze mensen groeien.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 Twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes. Een heel goede avond. Vanmiddag nam de Tweede Kamer afscheid van kamerleden... die niet meer zullen terugkeren in de Nieuwe Kamer. In Twee Dingen ontvangen wij deze week een aantal van hen. Ik open de vergadering. Het woord is aan. Meneer Koppenjan. Meneer Hernandez. Mevrouw Wiegman. Meneer de Van der Ham. Mevrouw Peters. Meneer Abtrood. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter. Wie is daar voor? Voorzitter. voorzitter. Als ik zeg nee, is het niet. Dank u wel, voorzitter. Ad Koppenjan. We komen nu aan de koefnoen types Ja, dat was vanmiddag bij het afscheid in de Kamer. Mevrouw uh, uh, Verbeet die zei uh, meneer Koppenjan van het CDA... een van de koefnoen types Zij zelf trouwens ook, zei ze onmiddellijk daarna... Um, moest hij erom lachen? Dus ja, je zat er een goed. beetje bij als een boer met kiespen, had ik het idee toen ik het zag. Nee, want... Uh, goedenavond, overigens. Ja, goedenavond. <laughs> nee, in tegendeel, want... Kijk, uh, in de eerste plaats vond ik het een perfecte imitatie. Ja, in uh, -noen zelf, uh, In -noen -noen zelf, ja. echt... Uh, meesterlijk, zoals je. We dan weet uh, te verbeelden. En ja, weet, weet wel, uh, als je in Koevenoen uh, komt... Dan, uh, dan heb je wel enige bekendheid. Dan is daar wel reden voor geweest. Dus het is ook wel een compliment... Een ja, zo doen. ervaart u het. Ja, zeker weten. Ja. Um, vanmiddag uh, afscheid. En uh, Gertie Verbeet heeft behalve dit veel meer nog gezegd. Een heleboel lieve aardige dingen, dat gaan we zo horen. Uh, maar u heeft natuurlijk nog een heleboel andere collega's gesproken. Wat is u bijgebleven? Welke opmerking van een oud-collega denkt u... Oh ja, dat ga ik niet vergeten. Ja, nou ja. Uh, in ieder geval uh, dat ze me echt een onafhankelijk type vonden. Wie zei dat? In ieder geval zei de, de GDVB dat zelf. Mm -hmm. hè, die, die memoreerde toch uh, onafhankelijk, niet bang. Ja, dat gaan we zo horen. En uh, ja, ik denk ook wel uh, collega's in mijn fractie. Die uh, zeggen, ja, je was soms wel eens lastig, maar je was ook wel een goede collega. Uh, je stond ergens voor. Uh, je had ook altijd uh, aandacht voor, uh, voor de ander. En dat is ook zo. Ik bedoel, uh, ik heb wel een eigen mening. Ik sta ergens voor. Ik kan de discussie stevig aangaan. Maar tegelijkertijd ben ik ook wel uh, een teamplayer... en vind ik het ook leuk om in die fractie met iedereen goed overweg te kunnen. En dat was ook zo de afgelopen jaren. We hadden een, een leuke club mensen... Ja. en ik ging eigenlijk nooit met tegenzin uh, naar uh, de Tweede Kamer... of uh, naar een fractievergadering. Nee, naar uw werk. Ja. Wie gaat u nou het allermeest missen, denkt u? Ja, dat is lastig. Maar wat me ook altijd wel is bijgebleven... is de buitengewone toewijding en zorg van de medewerkers. Denk ook aan het uh, kamerpersoneel... Uh, ook degene in, in, die werkzaam zijn in de restaurants. Uh, ze hebben echt zorg voor je als Kamerlid. Dus ze zien dat het Kamerlidmaatschap een, een, een veel eisende uh, job is. Dat, en waar blijkt dat dan uit? Ja, Dat ze eigenlijk ook wel een beetje bezorgd om je zijn af en toe uh, Dat ze zeggen, nou, uh, meneer Kopjan, uh, u ziet er nogal vermoeid uit. Uh, gaat u eens lekker zitten. Uh, Kale kopje u, koffie. Of zal ik u weer dat uh, wijntje inschenken? Mm. En ze weten eigenlijk al precies wat ik wil. Ja. Dat is ook zo mooi. Ik bedoel, ze kennen je persoonlijk. Dat is de Tweede Kamer, het eh, Binnenhof, ook net een dorp. Hè? Iedereen kent elkaar, leeft ook met elkaar mee. Weet ook van elkaar als het met iemand even wat minder gaat. Dus die zorg eh, om elkaar, eh, dat omzien naar elkaar... die gemeenschap die ook de Tweede Kamer is... ja, dat zal ik toch wel missen. Ja. Um, op wat voor manier gaat u afscheid nemen? Want he, uw partij is natuurlijk dramatisch gedaald, 13 zetels nu. Hoe, hoe neemt u afscheid? Ja, ik heb vandaag uh, ook een, een nieuwsbrief uh, uitgegaan, doen gaan, al degenen uh, die mij volgen. En daarin heb ik gezegd, enerzijds, met, een, met een, een goed gevoel, met voldoening... kijk ik terug naar wat ik die zes jaar, bijna zes jaar, heb mogen doen... Mm -hmm. voor, uh, voor het CDA, maar ook voor het land en voor Zeeland en voor mijn achterban. Ik heb best wel veel resultaten kunnen bereiken. Resultaten die misschien niet altijd uh, die aandacht hebben gekregen als... Uh, andere zaken. De Hetwiegenpolder. Bijvoorbeeld. Ja, daar gaan we het maar, niet over hebben. Maar daarom niet minder belangrijk. Maar ja, ook wel een beetje met gemeentegevoel. Want ik had graag het CDA in betere omstandigheden achtergelaten. Dertien zetels, dat ja. is er nog over. Nou is het zo dat u natuurlijk op de negentiende plaats bent gezet. Uh, toen heeft u eigenlijk bedankt voor de eer. U vond dat ook gewoon een te laag plek. Klopt, ik, ik had van tevoren aangegeven tegen, uh, richting de partijvoorzitter. Zo van, nou, het CDA heeft eigenlijk sinds begin dit jaar een nieuwe koers ingezet. Uh, met een stuk uh, wat heet dan strategisch beraad. Mm -hmm. Waarbij men uh, zei, we willen weer opnieuw die volkspartij zijn. Die brede volkspartij. Terug naar het midden. Niet meer zo nee. uh, aan de uiterste Maar toen werd kant. u op de negentiende plek gezet. Ja, ja, Toen heb ik gezegd, ik, ik wil graag aan dat nieuwe CDA meebouwen. Uh, dus ik had ook aangegeven... Nou ja, uh, dan lang uh, praat ook met mijn vrouw. Want het waren geen makkelijke jaren. Van, nou oké, okay, ik wil er nog een keer voor gaan. Want uh, ik wil graag meehelpen bouwen aan dat nieuwe CDA. Ja. Maar toen heb ik wel tegen de partijvoorzitter aangegeven... luister... Uh, ik kies weer met overtuiging voor het CDA. Dan verwacht ik hetzelfde ook van het CDA. Ja. Dus uh, ik ben wel beschikbaar, maar dan wel bij een plaats uh, bij de eerste vijftien. Want ja. het CDA stond al heel lang in de peilingen. Uh, lager dan 15 zetels. Dus ik had zoiets van, dan moet het CDA ook voor mij kiezen. Ja, maar goed, het CDA... Nee, precies, want die vonden u natuurlijk ook een lastpak... eigenlijk, als ik het even populair mag zeggen. Hè? U heeft zich natuurlijk met hand en tand verzet... samen met uh, Kathleen Ferrier. Tegen... Wat, is, wat is daar mis aan? Nee, wat dat is zeg ik helemaal dan? niet, hoor. Wat, wat... Heeft u het gevoel dat ah. ik dat nu zeg, of niet? Nee, nee, maar ik, ik, ik kijk, ik vind eigenlijk dat erbij bij een... een, een onafhankelijk volksvertegenwoordiger hoort. En ik vond het ook mooi dat uh, Gerdie verbeterd ook aanhaalde. En dat ook eigenlijk een beetje ten voorbeeld stelde. Zei van, ja onafhankelijk, voor, eh, onafhankelijk eh, parlementariër was. Ad Koppian, een volksvertegenwoordiger die niet bang was. En ook zo als het hoort. Want je bent gekozen, je hebt de eet afgelegd als Tweede Kamerlid... om zonder last te opereren. Ja, maar bent u dan niet eigenlijk ook... Hè, want ik voel die emotie. Uh, bent u dan niet ook ontzettend kwaad op het CDA... dat ze dat niet gewaardeerd hebben? Ja, ik denk dat het CDA zichzelf heel erg tekort doet... door uh, vrije, onafhankelijke types... Zoals niet, u. niet terug te laten keren. Ja. Ik denk dat dat erger is voor het CDA dan voor mijzelf. Want ach, er is een leven naar de politiek. Maar dat had u eerder toch niet durven zeggen? Hè? Wat dat betreft bent u ook weer vrij nu? Ik, ben, ik voel me absoluut een vrij man. Maar vrijer het... nog dan u was? Nou ja, je staat niet meer onder, die, uh, onder dat vergrootglas, Niet meer in de, in de kijker. Dus in die Weet. zin geeft dat wel wat ja. meer vrijheid. U noemde de woorden van uh, Gerdy Verbeet. Die uh, hebben wij ook hier op band. Uh, het waren mooie woorden. Gaan even luisteren.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 Is dat zo? Wilt u schapen gaan houden? Nee, oh. ik, ik, ik, ik vond dat wel uh, bijzonder. Ik wil wel uh, weer verder gaan als ondernemer. Ik, ik ben als ondernemer de Tweede Kamer ingegaan. En ik heb altijd uh, mijn BV aangehouden. Ik heb wel mijn internetbedrijf verkocht. Maar wel een BV aangehouden. Altijd met de gedachte van politiek is iets tijdelijks. Het kan elk moment afgelopen zijn. Ik wil vrij blijven. Dus als het afgelopen is, dan moet ik de volgende dag ja, weer verder kunnen ja, als ondernemer. En dat is zo. Ja. Die schapen. Die ja. rode draad door uw parlementaire leven. Ik heb hier een foto opgeduikeld van uw uh, site. Uh, een foto uit 1991. Een, een jonge Ad Koppenjan. Ja. Uh, ja. U was uh, voorzitter van de jongerenafdeling van het uh, CDA in de tijd. En u staat daar op het Binnenhof met in uw arm een schaap. En daar zijn ook spandoeken te lezen waarop staat schapengeneraal. Mevrouw mm -hmm. Verbeet, die refereerde daar al aan. Nee tegen stemvee. En er stond ook durf eens een zwart schaap te zijn. Wat was dat? Dat was eigenlijk naar aanleiding van de uitspraken van toenmalig fractievoorzitter... Eh, CDA-fractievoorzitter van de Eerste Kamer, Ad Kaland. Ja. Toevallig ook een dorpsgenoot. Eh, iemand die bij ons eh, achter in de straat woonde. En met wie ik ook altijd goed contact had. Al een wat oudere man. Maar voor mij wel een voorbeeld. Want iemand, ook iemand die echt zeer onafhankelijk eh, in de politiek stond. En ook tegenspel durfde te geven aan eh, nou ja, toenmalig premier eh, Lubbers. En eh, van hem was ook de uitspraak... Het stemvee aan de overkant. Dus de Eerste Kamer die zei tegen die Tweede Kamerleden... jullie zijn gewoon stemvee. En wij vonden toen als jongeren dat hij gelijk had. Dat die Tweede Kamerleden veel meer van zich moesten laten horen. Uh, veel meer ook die controlerende functie moesten ja, uitoefenen. Ja, dat zat toen al dus in u. Ja, dus ik wilde hem ondersteunen. Dus wij gaan een demonstratie houden met schapen op het binnenhof. Met inderdaad spandoeken. Uh, met ook een, een logo. Ja. Uh, waarin we de leeuw van uh, de Tweede Kamer en hadden vervangen door een schaap. En inderdaad, sprake over de schapengeneraal. En uh, ja, dat is, uh, dat is een mooie foto geworden die er toen gemaakt is. En die heb ik ook uh, altijd tijdens mijn Tweede Kamerlidmaatschap... bij mij op, uh, uh, op de schouw gezet, in mijn werkkamer. Om het er eraan te herinneren. Zo van, ja luister, uh, toen zei je dat. Denk erom. Uh, daar moet je ook aan houden. Dat moet je durven. Het zwarte schaap blijven, ja. dus ook durven te zijn. Ja, nou ja, dat is inderdaad... Uh, de, zo heb ik dat soms inderdaad ook wel even ervaren. Hoewel ik toch zeg, ik ben nooit een zwart schaap geweest die alleen stond. Ik heb altijd heel veel politieke vrienden om mij heen gehad. Maar hoe is het om een zwart schaap te zijn? Toch een beetje een zwart schaap? Misschien een licht zwart schaap? Ja, nou ja, goed, kijk. Euh, wat heel belangrijk is in de politiek... is dat je jezelf durft te, blijf, te blijven zijn. Dat je dicht bij jezelf blijft, bij je overtuiging waar je voor staat. En dat je dus jezelf niet verliest in de politiek. Want ik zie heel veel mensen om mij heen in de politiek zichzelf verliezen... Die passen zich maar steeds weer aan. En eh, ja, verkopen bijna elk verhaal wat van hun verwacht wordt. En ja, als je die kant helemaal opgaat... dan op, op het eind de mensen, waar sta je er zelf voor? Nou, ja, iedereen kan veel over mij zeggen. Maar niet dat ik ergens niet voor gestaan heb. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Reintjes. Tot half negen in gesprek met uh, vertrekkend Kamerlid van het CDA... Ad Koppenjan. Die zegt, ik heb ergens voor gestaan. En inderdaad, zo was het. In, uh, in 2010 was er dat CDA-congres. Um, we willen dat even laten uh, horen, hoe dat ook alweer in de tijd klonk. U stemde tegen samenwerking of in elk geval geduldconstructie met die PVV. Uh, maar om te beginnen laten we ook uh, uw medestander uit die tijd... Kathleen Verrier, horen, die samen met u dus die strijd aanging. En ze vertelt hoe ze naar u kijkt. Ik heb heel erg veel gehad aan Ad Koppeljan en ook heel veel geleerd van hem. Ik vind, je kan aan hem echt merken dat hij groot geworden is in de partij. Ik heb veel bewondering voor zijn standvastigheid en uh, zijn vermogen om te analyseren en vervolgens te verwoorden wat hij vindt. Beste CDA'ers, voor u staat een christendemocraat en geen dissident. In een verdeeld land moeten we Wilders met deze gedoogsteunconstructie geen platform willen geven om straffeloos hun boodschap van haat tegen de islam tegen andersdenkenden te verkondigen. Het woord is nu aan u, gewaardeerde partijgenoten. Hier vanaf het podium was het duidelijk dat de resolutie is aangenomen. Dit is een feest van de democratie. ja het wil helmen. En Ik herinner me dat uh, mevrouw Ferrier stond te huilen. En u? Nou, zeker bij dat volkslied en, en dat co zesde couplet van ons volkslied. Mijn schilder de betrouwen, zei het Gij o, God mijn heer... Op, op u, zo wil ik bouwen, verlaat mij niet meer meer. En inderdaad, het bestrijden ook van de tirannie. Ja, dat, dat vind ik ook nog steeds heel actueel in de politiek. Dat drijft mij ook in, in de politiek. Dat drijft mij, het ontroert drijft mij, u nu ook? Ja, nou, nog steeds. Ik denk, ik ja, het. Dat er is iets wat... Uh, het is toch altijd iets diepers wat je uh, in beweging brengt, uh, wat je drijft. En dat is inderdaad tyrannieven uh, bestrijden, onrecht bestrijden. Uh, mensen die uh, ja, aan de kant worden gezet. Ja. Dat, dat, dat gebeurt natuurlijk door Wilders. U heeft natuurlijk een titanenstrijd gevoerd. Um, bent u trots op uzelf? Ja, ik, ik durf met trots te vertellen aan mijn kinderen... waar ik voor heb gestaan, waar ik voor heb gestreden. En dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. Dat, dat hou je toch over van zo'n periode. Ik durf gewoon het verhaal te vertellen. Hier heeft papa zich voor ingezet. Ja. Het is gelopen zoals het gelopen is. Ja, wat zeggen is. uw kinderen dan? Nou, ik, ik, mijn kinderen hebben me kritisch gevolgd. Ik heb uh, een, een zoontje van acht, een, een dochter van twaalf uh, en een dochter van dertien. En uh, zeker die oudste dochter, die heeft regelmatig gezegd... papa, u, uh, u stemt er wel tegen die ze, denk erom. Zeggen ze u? Ja, ze zeggen bij ons inderdaad, oh, u. Ja? u. Ja, ja, ja, wij voeden al uh, onze kinderen op met u... maar tegelijkertijd uh, hebben wij een heel warme band met elkaar. Oké, okay, maar dat, waarom is dat u? Respect. Oké. Okay. Ja. Maar want dat had natuurlijk effect op uw kinderen ook. Ja, het had wel effect op mijn kinderen. Er werd natuurlijk thuis volop overgesproken. Uh, ze zagen me... Soms vaker op tv dan thuis. Ja, zijn zelfs zelfs doodsbedreiging of bedreiging in uw huis? Zoiets staat me bij, toch? Ja, we hebben op een gegeven moment een, een doodsbedreiging gekregen... middels een brief. In uw brievenbus In uw brievenbus, brievenbus waar de kinderen met de dood bedreigd werden... als ik niet uh, tijdens het congres uh, voor zou stemmen. Oeh, wat afschuwelijk. Ja, dus dat was inderdaad heel erg schrikken toen mijn uh, echtgenote Annemiek mij belde en vertelde van die brief. En uh, gelukkig hebben we dan wel in de Tweede Kamer een heel goed systeem van beveiliging, uh, dus dan meld ik dat aan de beveiliging... en dan gaat er gelijk een heel apparaat aan de gang. En ik moet zeggen, dat, daar werd heel adequaat op uh, gereageerd. De politie stond ook binnen no time bij ons op de... Je bent gewoon beveiligd in... in... Ja, Toen... maar je moet, je moet je wel voorstellen, ik zit dan in Den Haag... en mijn vrouw en kinderen krijgen dan thuis in zuid de zo'n brief. Ja. En dan, uh, ja, dan is de politie staan snel de, uh, aan de deur... en uh, neemt de brief mee en... Uh, we hebben toen ook vanaf dat moment ook uh, hele goede beveiligingen gehad. We, we zijn die tijd nooit, uh, we zijn nog nooit zo veilig geweest, denk ik. Maar heeft u dat tegen uw kinderen gezegd, dat die brief binnen was gekomen? Nou, daar hebben wij uh, natuurlijk de, niet met de kinderen echt nee. over willen spreken. Nee, nee, want we willen de kinderen natuurlijk daar toch zoveel mogelijk buiten ja. laten. Ja. Maar goed, die periode ligt achter u. Ja. Die titanenstrijd, uiteindelijk heeft u toch natuurlijk ingestemd. He, weliswaar met, en met pijn in uw hart, want dat was uh, van alle kanten duidelijk. U heeft toen gezegd, ja, nee, ik ga akkoord... omdat ik ook van binnen de fractie dan uh, ja, uh, kan kijken of het goed gaat... Nee. en de PVV in de gaten kan nou, gaan. En als nee. ik nu wegga, dan ben ik weg. Zo heb ik het niet uh, gezegd. Ik heb gezegd, ik stem tegen. Ik heb tegengestemd in de fractie, samen met Kathleen. En ik heb tegengestemd op het congres. Mm -hmm. Vervolgens is de vraag aan de orde, wat doe je? Stap je op of blijf je in de fractie waarbij je zegt... Uh, Oké, okay. ik zal uh, uh, deze coalitie niet blokkeren. Mm -hmm. En dat kun je doen door uh, tijdens de stemmingen uh, een motie van wantrouwen te steunen. We hebben gezegd, Kathleen en ik, dat doen we niet. Nee. Uh, wij zullen onze rol blijven vervullen in de fractie. Maar eigenlijk, in principe ken ik het verhaal. Maar wat ik eigenlijk heen wil is: vindt u dat voldoende uh, trouw aan uw principes waar u het net over had? Ja, want de keuze is, uh, en dat was wel een dilemma. Blijf ik trouw aan uh, mijn Zeeuwse achterban die mij uh, in de Kamer wilde hebben? Blijf ik trouw aan die een derde waarvan heel velen zeiden... Ad uh, en Kathleen, stap jullie alsjeblieft ook niet op? Ab Klink is al opgestapt. We willen graag dat jullie blijven, dat om, ons blijven. om ons geluid ja. te laten horen in de fractie. Mm -hmm. Ja, dan, dan weegt dat uiteindelijk als volksvertegenwoordiger het zwaarst. Want dat is je achterban. Ja. Maar ik wist wel dat het een hele moeilijke tijd zou zijn... Want uh, met name Jan Schikkelshoed, ook een hele goede politieke vriend van mij... heeft me natuurlijk wel voor gewaarschuwd. Die had het ook allemaal eens een keer meegemaakt... in zijn rol als uh, hoofdvoorlichting uh, van de CDA Tweede Kamerfractie. Ja. Waar in die tijd ook mensen waren die moeite hadden met een, een bepaalde coalitie. Ja, en dan moet u natuurlijk wel daarna ook met, met Buma uh, door één deur... en uh, zaken hè, met, met z'n allen beleid weer maken. was ook niet makkelijk, denk ik. Nee, maar ik heb er uh, altijd naar gestreefd om binnen de fractie... de discussie uh, te voeren. En daar waar ik het echt vond dat het niet kon... dan heb ik het ook hard gespeeld. Heb ik ook gezegd, van dit is voor mij niet aanvaardbaar. Heeft, uh, op verschillende momenten ja. heeft dat gespeeld. Uh, rond de kwestie Mauro. Ja. Ik heb gezegd, luister... Uh, linksom of rechtsom, Mauro, moet in Nederland ja. kunnen blijven. Je kunt deze jongen nu niet naar Angola uitzetten... en dan zeggen ja. je, je, je, je, vraagt maar een studievisum aan. Ik vind dat die jongen in Nederland ja, een kans Ook daar krijgen. heeft u toen enorm voor gestreden. We weten hoe het is hij afgelopen. Het Uiteindelijk mag hij nu met een studentenvisum... in een van periode blijven. Ja. Ik wil even door naar het voorwerp dat u heeft meegenomen... uit ja. uw periode in de Kamer. Dat hebben we aan alle onze gasten gevraagd. Er ligt iets naast u. Wat is het? Ja, het is een... Uh, oh, het is een bakblik. Een bakblik in de vorm van een Zeeuwse knop. En die stond ook bij mij op, uh, uh, op de schoorsteen in, uh, in mijn kamer, uh, in de Tweede Kamer. En de Zeeuwse knop is een, uh, een heel typisch uh, Zeeuwsteken. Uh, ja. Uh, kenmerk. Ik en heb u bent ook, natuurlijk een Zeeuw. Ik heb er ook eentje op mijn revers zitten een, ja. een Zeeuwsknopje. En ja, u heeft mij gevraagd, uh, wat neem je nou mee uit de politiek, wat je ook straks weer in je volgende loop aan meeneemt. En dan is dit het wel, je identiteit. Waar je vandaan komt, wie je bent, dat neem je altijd weer mee. Want wat maakt uh, wat is de zeeuw dan in u? Nou ja, daar waar je uh, opgegroeid bent, geworteld... daar krijg je ook kenmerken van mee. En wat zijn dat dan voor kenmerken? Ja, ze zeggen dat zeeuwen uh, eigenzinnig zijn, uh, trots zijn... Uh, trots op hun uh, achtergrond, op hun land, op hun uh, oorsprong... Uh, ook eh, onafhankelijk, ja. vrijdenkend. Ja, maar eh, zijn de Friesen dat ook niet? Vasthoudend. Zijn de Friesen dat niet? Ja, ook? maar Fries en Zeeuwen kunnen altijd heel erg goed. Ik <laughs> had altijd een hele goede relatie ook met mijn PvdA-collega... Lutz Jacobi uit Friesland. Wij deden heel veel dingen samen. Ja. En dat klikte. En dan zie je inderdaad, die Friesen en die Zeeuwen... die hebben wel wat gemeenschappelijk. Ja, dat klopt. Nou, was het natuurlijk een ongelooflijke uh, heftige periode. Druk, druk, druk. Dat hoor ik van al uw collega's natuurlijk. Ja. Uh, hoe ontspande u? Had u er bijvoorbeeld die u uh, uitoefende? Ja, daar was ik toch ook wel vrij strikt in. Ik kijk alles draait om discipline. En het werk in de Tweede Kamer, in de politiek, is nooit af. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, nou, blijf maar werken, werken, werken. Je kunt ook zeggen, nou ja, het werk is toch nooit af. Uh, ik plan ook gewoon sport in dat heb ik altijd heel consequent gedaan. Ik heb gewoon altijd toch zo'n twee, drie keer in de week mijn sport beoefend. Dat uh, is de karate-sport. Uh, kijk, dat had ik nou niet meteen achter u gezocht, karate. Nee, karate is een hele mooie sport. Ook, uh, en ik kan het ook iedereen aanbevelen. Want? Wat is uh, nou zo ja, mooi? Kijk, de, de karate-sport je uh, heel veel uh, zaken die ook in de politiek uh, perfect van toepassing zijn. Karate is een, uh, een sport die uh, zich kenmerkt door uh, concentratie, zelfbeheersing focus ook respect voor elkaar. En dat zijn toch eigenschappen die je in de politiek ook nodig hebt. Maar het is ook heel erg belangrijk dat uh, in alle stress en uh, problemen die uh, je ja, heel makkelijk mee naar huis zou kunnen nemen, dat je die van je los schudt en heerlijk gaat sporten. En het dan even allemaal kwijtraakt. Dat, en u, uh, bent u goed? Nou ja, goed, goed. Ik, ik heb in ieder geval uh, de zwarte band gehaald. Dus, nou, uh, dat is toch heel goed? Bij dus karate? Ik, uh, ik kan in ieder geval wel wat. Ja, dat ja, is ja. goed. Um, dat karate, hè, uh, dat brengt mij bij... Nog twee dingen. Ja, de laatste twee dingen. Um, over vijf jaar. We stellen nog twee sprangende vragen. Waar werkt u over vijf jaar? Ja, ik denk dat ik uh, over vijf jaar gewoon uh, weer een bloeiende onderneming heb opgezet. Mm -hmm. uh, waar ik hele leuke projecten doe die echt ook maatschappelijk relevant zijn. Ik wil maar begeven op het terrein tussen overheid en bedrijfsleven. Publiek private samenwerkingsprojecten. Ja. Ik denk dat de overheid veel meer met het bedrijfsleven moet gaan doen. Omdat... En heeft u dan nu dingen geleerd de afgelopen jaren in de Kamer die u verder brengen nu in uw huidige of in de toekomstige baan die u krijgt? Nou ja, wat, wat ik in ieder geval gedaan heb, ik heb een aantal initiatieven genomen waarvan ik denk, nou, die moet in de praktijk nog wel uitgevoerd worden. Ik denk bijvoorbeeld uh, aan het idee van kredietunies. Uh, Wat zijn dat? Dat zijn dus uh, coöperaties van en door ondernemers... die binnen zo'n vereniging aan elkaar geld gaan uitlenen. Het is dus op dit moment een geweldig probleem voor ondernemers... Mm. om nog krediet te krijgen die onder de 300.000 ja, euro zit. Dus leggen. het is meer beleid waar u van denkt, oh, daar kan ik nu mee verder? Daar kan ik. Uh, en een ander voorbeeld is inderdaad... Uh, ik ben woord voor de water geweest. Uh, bij de Delta-wet heb ik een amendement ingediend... Die, die het mogelijk moet maken om veel meer rond een dijk te doen. Uh, je kunt met een dijk water tegenhouden, maar je kunt... Ontdek ook energieopwekking laten plaatsvinden via mm -hmm. ja. windmolens. En als we het nu op het persoonlijke vlak. Hè, u, u bent een doorzetter, uh, u heeft uh, uw rug recht gehouden. Nou ja, u bent een zeeuw, zoals u het net u zelf mm. omschrijft, heeft u nu ook nog iets nieuws ontdekt de afgelopen jaar in de Kamer. Waarvan ik dacht. hé, hey, ja dat komt door mijn werk in de Kamer. Dat ik dat nu kan of zie van mezelf. Nou ja, laat ik zeggen dat ik in ieder geval weet hoe je in de media moet optreden. Dat <laughs> heb ik voor die tijd nooit zo uh, ja. ervaren. En heeft u dat goed gedaan, vindt u? Ach, het kan altijd, altijd beter. En ik ben ook maar een mens met zijn beperkingen. Maar goed, ik weet wel hoe je met de media op moet gaan. Ja, is dat, ja, wat heeft u geleerd dan? Nou ja, wat het belangrijkste is... Sommigen zien de media als een, als een vijand waar je van op moet passen. Ik zie de media vooral als, als een vriend, als een partner. Je hebt elkaar nodig om uiteindelijk die boodschap over te brengen. En een volksvertegenwoordiger die niet met de media om kan gaan... Ja, die kan zijn achterban nooit bereiken. Want via de media, jullie zijn de spreekbuis richting... Hè. Ja, het Nederlandse volk. Ja. Het tweede ding wat ik nog met u wil bespreken... is de tijd die u gaat krijgen naast uw werk, uw karaat, zei u. Dat zult u neem ik aan de komende tijd ook blijven doen. Ja. Maar u krijgt vast meer tijd voor iets anders. Iets waarvan u dacht, oh ja, daar heb ik nu echt zin in om dat te gaan doen. Wat wordt dat? Nou ja, ik heb wel weer zin om misschien weer eens een opleiding op te pakken. Daar heb je natuurlijk helemaal geen tijd voor als je in de Kamer zit. En wat dan? Nou ja, kijk, de, kamer, de Tweede Kamer is toch het hoogste toezichtorgaan... wat Nederland kent. Maar er zijn een heleboel toezichthoudende organisaties. En uh, ik zou me best willen bekwamen om uh, dat soort toezichthoudende functies... of er nou een raad van toezicht is of een commissariaat... om dat goed te uitoefenen. En daar zijn ongetwijfeld ook wel cursussen voor. Dus dat lijkt me leuk om op te pakken. Nou, ontzettend veel succes. Ja, dank u wel. Volgens mij uh, gaat u een prettige periode tegemoet. Zonder heel veel media optreden. Gewoon lekker rustig, lekker karaten thuis. Toch? Zeker Lekker zeker in weten. Zeeland. Lekker daar aan de kust. Absoluut. En nou, <laughs> Iedereen is welkom in Zeeland, hè? Ja, precies. Ik wens ja. u alle goeds. Dank De komende tijd. Ik sprak met Ad Koppenjan, scheidend Kamerlid van het CDA. En morgen ontvangt mijn collega Ellis de Bruin in deze serie Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Die gaat namelijk ook weg uit de Kamer. Dat was hem, de uitzending voor deze woensdagavond. Op onze site 2dingen.nl. Meer informatie over onze gast van vanavond, Ad Koppenjan dus. En uh, de uitzending kunt u ook terugluisteren. U kunt daar eventueel ook reacties achterlaten. Straks Willemijn over met BNN Today. Wat gaat jouw avond brengen, Willemijn? Veel voetbal, veel Champions League voetbal. En uh, een wat uh, kuggerige en snotterige Luc en ik. Dus oh. Wij kuggen onze weg door de uitzending heen. Ja, het wordt herfst, hè? Het wordt herfst, dat is te merken bij de BNN Today redactie. <laughs> en we hebben het over het nieuwe boek van Monica Lewinsky... die in detail haar affaire met Bill <tus> Clinton gaat beschrijven. Uh, en ook nog natuurlijk over, even over de, uh, de situatie in Frankrijk... na de publicatie van al die cartoons daar. Nou, ja. dat allemaal... ja. Blijf lekker luisteren, na het nieuws van half negen, <lacht> Jus. ik. Radio 1. Het NOS-journaal. Boeren in de Oezolanden hebben vorig jaar... het laagste percentage landbouwsubsidies ooit ontvangen. Dat komt door de stijgende prijs op de wereldmarkt. Daardoor is minder geld nodig om boeren te ondersteunen. In totaal ontvingen de 34 Oezo-lidstaten vorig jaar... 182 miljard aan landbouwsubsidies, de helft minder dan in de jaren 80.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 Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen, een hele goede avond. Naast veel Champions League voetbal vanavond hebben we het over Monica Lewinsky... de stagiaire natuurlijk met die markante wit vlek op de jurk. Um, die komt met een nieuw boek met zeer gedetailleerde informatie... over haar affaire met Bill Clinton. Straks hoor je het hele verhaal. En hoe gaat het in Frankrijk na de publicatie van de Mohammed cartoons? Je hoort het hier zometeen. Zet je webcam aan dan, uh, op Radio 1 en dan zie je de webcam knop. En dan zie je, hij komt net binnen en dan zet je haar netjes. Gerard Ekdom. Vind je dit netjes, ja? Ja. Oh, ik heb al een tijdje zo. Oh. Dat je Ik moest er iets aan doen. <laughs> 3 dj Gerard Ekdom. Zo meteen hebben we het over Top Op drie. Dat ga jij presenteren. Zou jij het kopen, zo'n boek over Lewinsky? Uh, nee. Ik denk nee. het niet, toch. Nee? nee? Toch niet? Nee. Want? Ja, ik heb uh, leuke onderwerpen om over te lezen. S'avonds laat, denk ik. Je moest even aan het twijfelen. Het is misschien toch wel interessant. Ja, nou, er komen bijvoorbeeld alle liefdesbrieven die ze aan elkaar geschreven hebben. Die komen erin. Dat schaamteloos hè? Ja, schaamteloos. Oké, okay, ik ga het boek ja. wel kopen. Ja, ze zegt dat ze hem jarenlang heeft willen beschermen. En nu uh, heeft ze denk ik geld nodig. Maar dat uh, straks allemaal Dat is vaker meer. zo hè? Dat denk ik wel. Luc! Ja, toen is zo zometeen nieuws over een anti-Japan demonstratie in Den Haag. Een bijzonder kunstobject mag niet meer in de tuin van een kunstenaar staan. En ja... Het was de glazenwasser. Het was de glazenwasser. Het was toch weer die glazenwasser. Het is altijd weer. Het is altijd die glazenwasser. Het was de glazenwasser. Het was de, glazenwasser. Het was de glazenwasser, Willemijn. Het was hem. <laughs> Na 9 uur. Leuk, dankjewel. Ze ja, uh, komen allemaal wat laat binnenrennen. Robert, ja, goedenavond. Ja, sorry. Uh, de Duitse Tony Martin heeft bij de wkw wielrennen in Limburg zijn titel geprobeerd op de individuele tijdrit. Martin legde de ruim 45 kilometer af in 58 minuten en 38 seconden. En daarmee hield hij de Amerikaan Taylor Finney 5 seconden achter zich. <coughs> Pardon, kikker in de keel. De derde plaats was voor de Witrus Kirienka, Olympisch kampioen Bradley Wiggins... en de Zwitserse oud-wereldkampioen Fabian Cancellara die ontbraken...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 Volgende keer bijdragen. Ja, ik dom. Die, die hoort een eventje aankomen. Denk ja, dit is toch ja. gewoon. Uh, al die voetballers praten zo. Zo'n mooi stereotype ja. verhaal. Ja, behalve dan dat dit een wielrenner wordt. Maar geef het ja. Maar niet. Wielrenners beginnen dus ook zo. Wat next? Golfers die zo gaan praten? <laughs> ik weet het niet hoor. Nou, ja, Ragnar niet meer. Je voelt de druk nu op zijn schouders. Uh, Want die gaat uh, de Champions League uh, uh, vanavond uh, begeleiden. Die Manchester United Calendarische Rij. Ja, uh, Ragnar, goedenavond. Goedenavond, uh, Robert. Kijk, keurig. Uh, Wet wedstrijd, wedstrijd om naar uit te kijken, of niet? Ja, dit is een uh, mooie opening voor de Engelsen in uh, dit Champions League seizoen. Nummer 2 van Engeland momenteel tegen, ja, na vier wedstrijden... de koploper van Turkije, Galatasaray. En, uh, ja, Robin van Persie terug in de basis, had last van een bovenbeenblessure... was eigenlijk afgelopen weekend al fit, maar werd toen nog uh, gespaard... door manager Alex Ferguson, mocht wel invallen. Hij is terug in de basis, RVP, Butner, de oudspeler van Vitesse-Alexander Butner is er niet bij. Patrice Evra is als linksback weer zijn vervanger, maar hij zit ook niet de man uit Doetinchem op de reservebank. En dat zal hij toch jammer vinden. Maar ja, dat heb je met zo'n grote selectie waar trouwens nog wel wat mensen ook achterin nog wel ontbreken vanwege blessures. Aan de andere kant Galatasaray is de ploeg van Nordin Amrabat, Vormde ooit nog een gevaarlijk koppel met Melvin Platje. Destijds bij VV Huizen in de jeugd ging naar Ajax. En vervolgens via VVV en PSV naar Kayseri Sporen opgepikt. Deze zomer door Galatasaray en een basisplaats voor hem. Voor Nordin Amrabat uit het gooi dus. Hij maakte afgelopen weekend zijn eerste doelpunt. In dienst van Galatasaray de 4-0 overwinning tegen Antalya Spor. Na zes jaar is Galatasaray terug. Het heeft wat spelers gehaald van West-Europese ploegen. Maar Manchester United voor zo'n 80.000 toeschouwers op eigen veld. Nog niet met Wayne Rooney trouwens, ondanks wat geruchten. Hij is er nog niet bij. Manchester United natuurlijk de grote favoriet voor deze wedstrijd. Goed, de Manchester United kan uit de rijden. Dus vanaf uh, kwart voor negen. Nog veel meer wedstrijden. Nog zeven om precies te zijn. Andere poolwedstrijden. Die worden gevolgd in onze uh, zogeheten matchcenter. Frank Wilaert die, uh, die gaat dat uh, voor ons volgen. bovenop de redactie. Welke wedstrijden springen er wat jou betreft uit, Frank? Nou, om te beginnen natuurlijk die van de regerend kampioen van de Champions League. Chelsea. Die openen tegen Juventus. Die werden in 1996 voor het laatste kampioen van de Europa Cup 1 Champions League. Zijn uh, koploper in de Serie A. De kampioen van de Serie A van het afgelopen jaar. Dus dat is een serieuze uitdaging voor Chelsea in groep E. waar verder nog Shakhtar Donetsk en Noordtjaland vanavond elkaar treffen. Bayern München natuurlijk met Arjen Robben in de basis. De finalist van vorig jaar in de Champions League. Speelt tegen Valencia. Ook dat is een serieuze uitdaging voor de Zuid-Duitsers. En in groep G Barcelona natuurlijk met Messi. De volle oorlogsterkte. De koploper in Spanje tegen Spartak. De ploeg van Demi de Zeeuw. Maar die is er vanavond niet bij, want die is geschorst. Wel een oude bekende als we AZ een beetje volgen. Of de, voor degene die AZ een beetje kennen. Ari staat daar in de basis, de Braziliaan in de pool Verder met Celtic en Benfica is dit voor Barça normaal gesproken... Te, thuis tegen Spartak. Niet zo'n hele ingewikkelde wedstrijd. En over voetballers met het bekende toontje gesproken. Frank de Boer gisteravond nog in Dortmund. Eh, verliezend met eh, zijn Ajax. Hij is vanavond niet zozeer op de hoogte. Althans niet direct op de hoogte van wat er zich in de Champions League afspeelt. Want hij laat op Twitter weten dat hij bij Nick en Simon zit in de carré. Dat is beter een bij Lady Gaga, hè? Ja, Dat vind ik wel, in ieder geval. Goed, uh, wat, dat... wat valt er te lachen bij jou, Frank, op de redactie? Vroeg ik me af. Ja, er wordt altijd gelachen bij ons. Ja? Ja, ja, dus ja. Iedereen zit altijd vrolijk naar me te kijken... op het moment dat ik mijn mond open trek. Ja, ja, dan ze een lachen uit. Ja. Gezellig. Goed, nog twee uh, tennisberichten. Het Nederlands Davis Cup-team is vrijgeloot... voor de eerste ronde van de Europese-Afrikaanse zone. Uh, wie de tegenstander wordt in de tweede ronde is nog niet duidelijk. En Kiki Bertens heeft zich geplaatst... voor de kwartfinale van de wta toernooi in C. Met dit goede nieuws eindigen we nu om tien uur meer. Yes, en heel veel dus Champions League voetbal hier in BNN Today. Um, Zometeen uh, praten wij verder, Gerard Ekdom van 3FM, um, over Top Op 3, dat je gaat presenteren. Weet jij, uh, we gaan even een plaatje draaien, Will and the People. Wat hebben die met dieren? Ja, de eerste was Lion in the Morning Sun, en nu ja. hebben ze salamander. De volgende schijnt over een cavia te gaan. <laughs> okay. I am a man you see, and one day I will be a lion in the morning sun. Lazy pulling the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 fun In the morning, Sunday's will and the people. Frankrijk sluit vrijdag zijn ambassades, consulaten en scholen in verschillende islamitische landen. Dat uh, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag besloten. Nadat het Franse satirische weekblad Charlie Abdo nieuwe spotprenten van de profeet Mohammed publiceerde. Kleis Jager is onze man in Frankrijk. Kleis, um, kan, kan je nog even kort beschrijven hoe die cartoons eruit zien? Nou, het zijn uh, twee pagina's uh, vol met cartoons. Op één pagina staan alle. Tekeningen die zijn afgekeurd voor de voorpagina. En op mm -hmm. een daarvan zie je Mohammed uh, zonder kleren liggen. En uh, hij vraagt dan, uh, wat vind je van mijn billen, uh, hou je van mijn billen? Ja. En dat is een verwijzing naar een film met uh, Brigitte Bardot, een beroemde scène. Ja, ja het, overigens oh, vond ik, ik heb ze ook gezien, ongelooflijk lelijk getekend. Ja, nou, dat vinden veel mensen. Ik, ik, ik vind ze vaak wel effectief. Ze zijn heel simpel, maar... Ja. Maar goed, ja. daar gaat het natuurlijk ook niet om, om, om hoe ze getekend zijn. Het gaat om dat uh, veel moslims zich uh, beledigd voelen. Um, Frankrijk heeft dus veiligheidsmaatregelen genomen. Ik zei net al in het buitenland, maar hoe zit het in Frankrijk zelf? Nou, in Frankrijk zelf is alleen de, de, de, de, het gebouw waar de redactie is gevestigd... Uh, heeft politiebewaking sinds uh, gisteravond. Mm -hmm. Dus daar staan nu agenten voor de deur. En, uh... Want dat gebouw is natuurlijk vorig november is dat, uh, al in hens gezet. Of tenminste brandbommen naar binnen nee, gegooid. Dit... Dit is een nieuwe adres. Ze zijn daar weggegaan. Ze, woonden, of ze, ze, ze waren eerst gevestigd op, op, de, op de begane grond, in een, in een, gewoon op, uh, op straatniveau. En mm. nu zitten ze op, een, op de vierde of vijfde verdieping van een kantoorgebouw... Waar, ja. Uh, ja, waar aan de buitenkant niet te zien is dat ze daar zitten. Dus ja. geen naambordje. Maar goed, ze hebben het al een ja. keer eerder meegemaakt op een ander adres. Dus Nou was jij ja. vanmorgen bij de persconferentie op de redactie van het Blad. Um, ja. Ja, hoe, hoe reageerden de mensen daar? Nou ja, de, de, de, de hoofdredacteur Sharp, dus, hij heet uh, Stéphane Charbonnier, maar hij ondertekent uh, tekeningen met Sharp. Die heeft, uh, ja, de, de, je ziet een zekere routine. Hij um, zei dat hij zeer verbaasd was over de opwinding die elke keer uh, ontstaat. Um, en hij zegt: van ja, we doen eigenlijk gewoon wat we altijd doen: He, we maken een satirisch blad. Ja. En uh, we slaan niemand over we, als er moslims in het nieuws zijn. Boze moslims, dan gaan we, gaan we het daarover hebben. Ja, het is, het is daar wel extra beveiliging, neem ik aan op dit moment? N nu is daar extra beveiliging. Hij heeft al sinds november vorig jaar, sinds hun uh, vorige onderkomen uh, uitbranden, uh, heeft hij uh, bewaking eigenlijk voor ja. bijna al zijn huisjes. Uh, uh, of als een bewegingen uit buitenhuis. Ja. Um, en en nu, nu staan er dus ook agenten voor de, voor de deur van het kantoor. Ja. Nou heb jij die mensen gesproken. Um, de, de Franse premier Airo, die heeft gezegd... Uh, ik was tegen publicatie van de cartoons. Hoe reageren die mensen daar op de redactie? Nou ja, dat, ze voelen zich daardoor uh, eigenlijk verraden. Ze zeggen van uh, Ayrault moet gewoon uh, de vrijheid van meningsuiting verdedigen. Uh, ze zeggen van... Uh, Um, uh, als je ze waarschuwt van je moet geen olie op het vuur gooien... dan zegt Sharp, ja, uh, maar hebben wij dat vuur dan soms aangestoken? Kortom, ja. uh, ze voelen zich in een steek gelaten. Ja, ze zeggen van het is als met de vrouw in minirok die schuldig is aan haar eigen verkrachting. Ja. Uh, de redactie zegt, wij houden ons aan de Franse wet... en volgens die wet is wat wij doen niet illegaal. Uh, tenzij het tegendeel uh, wordt bewezen voor een rechtbank. Ja. Dus ze gaan er ook niet mee stoppen met publiceren van dit soort dingen? Dus ze zullen daar zeker niet mee stoppen. En ik ben wel eens, ik ben al in februari uh, bij ze geweest. En toen, uh, toen zeiden ze dat al. Van, uh, toen heb ik ze gevraagd van uh, gaan jullie Mohammed nog een keer tekenen? Nou ja, uh, als daar een aanleiding voor is, dan zullen wij dat zeker doen, hebben ze mm. toen gezegd. En dus zijn ze nu uh, extra beveiligd op een uh, onbekend adres. Dankjewel, onze man in Frankrijk, Kleisjager. Radio 1, BNM today. Gerard Ekdormi in de studio. Um, Zometeen hebben we het over topop. Jij bent natuurlijk ook de man van de arbeidsvitamine. Blijf je toch een beetje je hele leven? Is dat zo? Ja. ja. Het is Jan Steeman nu, hè? Wat zeg je nu? Dat is Jan Steeman ja, nu. Ja, maar goed. Jij blijft het toch een beetje ook. Had je dat op je onderzoek uh, gelezen vandaag? Naar uh, muziek waar je op je goed kunt werken en slecht ja, kunt uh, werken? Ja, uh, Ellie en Rickert het slechtst en ja. uh, Adele het best. Ja. Zometeen ja. een mooie compilatie over uh, dit soort muziek. Leuk. Misschien nog wel zangers met lange haren, plateauzolen, advisor en natuurlijk de zweverige dansjes van Penny de Jager. De succesingrediënten voor het tv-muziekprogramma uit de jaren 70 en 80. Topop. Ik zat altijd met mijn broertje en mijn vader te kijken. Kijk jij het ook, Geert Ekling? Ja, met een bakje ja. gele vla. Ja, ja, Na het eten, ja. Gele vla met rooibesjes. Dat was ja, met warme, verse appelmoes. Ah, ah, Vanaf 22 september, het nieuwe Topop 3 heet het. Uh, is dat weer leuk, Geert Ekdom woordgrapje... Top op 3? Nou, dat... eerlijk gezegd niet. Nee. Nee, ik wilde eigenlijk wel... Ik aanvankelijk Top op Doe dat nou niet. Want dan ga je verkeerd uh, verwachting scheppen. Want je wilde helemaal niet dat het Top op zou heten. Nee, nee, want het is namelijk een compleet nieuw muziekprogramma. Ja, het lijkt er helemaal niet nee, op. Nee, totaal niet. Het heeft er nog geen fractie... van. het enige overeenkomst met het oude Top op is... dat er muziek in zit. Ja, en waarom dan toch die titel? Want dat schept verwachtingen. Ja, de AVRO... Ja. heeft natuurlijk een waanzinnig naamsbekendheid... op een of andere manier Top op, Kijk... Uh, ik kwam met een aantal suggesties aan die uh, aanvankelijk goed vielen. Uh, de werktitel uh, toen we de pilot maakten was gewoon effe ekdom... Dus dat Het mocht niet naamsgebonden zijn, dus we moesten een naam komen. Uiteindelijk kwam, ja. uh, ik kwam de aanvraag laten we het top op drie noemen. En toen heb ik gezegd, oké, okay, laten we doen. Maar fris je niet, dan moet ik in dertig interviews gaan roepen dat het niet top op is zoals je het kent van vroeger. Nee. En als we nostalgische kijkers zijn, dat ze bedrogen uit gaan komen, want dat wordt het niet. Nee, want dan heet het top op en dan krijg je natuurlijk vragen. Zo werden wij vanmiddag gebeld uh, door een uh, oude rot in het vak en die had wel wat vragen voor Oké. Okay. Hallo Gerard, met Penny de Jager. Nou, er rust wel een enorme verantwoording op je schouders om het goed te doen. En om en mij te overtreffen. En ja, en ik vraag me natuurlijk af, komt er ook een nieuwe Penny de Jager in je programma? En misschien kunnen we een wedstrijd gaan houden. Wie wordt de nieuwe Penny de Jager in je programma? So you think Penny de Jager dance top op. Ja, nou, niets van dit alles. Het is een. Uh, het, het, geen pediatrisch, nee, geen Nee, echt, het kan niet meer. Kijk, het grappige is. Als je oude aflevering van Topop dan wel Countdown terugkijkt, Het was allemaal playback. Alles was playback. Ja. En daar kom je niet meer mee weg. Als een artiest op dit moment tijdens uh, een concert aan het playback is. dan krijgt hij de wind van voren. Je was al playback en ik ken niet. Geld terug. We willen echte muziek. Waarom was dat eigenlijk vroeger zo? Ik weet het niet. Uh, het was de goedkoopste mogelijkheid, weet je wel. Dan hoef je niet om te bouwen of het hoeft er niet gerepeteerd te worden. Je kon gewoon heel snel takken, takketa takken tak doen. Ja. Uh, maar dat werkt niet meer. Dat zie je ook in de wereld erdoor. Dat is altijd live. En uh, dat gaan wij ook doen. Dus alles wat gebeurt aan muzikale intermezzo's is altijd live. Ja. Maar ja, dan bijvoorbeeld een van de eerste bands, zo niet de eerste band, uh, Kensington. Dat is deze. Die komen live spelen. Ja, ja en die komen wat, live spelen. Wat komt er nog meer allemaal voorbij? Uh, voor de duidelijkheid, zij moeten een curve gaan doen ook. Hè? Dus uh, ik, ze krijgen drie opties. En uh, aan het einde van de show uh, laten ze zien dat het gelukt mm -hmm. is. We hebben Ilse de Lange, die komt twee tracks van haar nieuwe album spelen. Uh, en we gaan even praten, uiteraard. We hebben Serious Talent, Lala La Lies komen spelen. Acoustisch, ik weet niet of ze dat ooit eerder gedaan hebben. Dat dus vind ik wel spannend. Uh, we hebben een item, we hebben me thuis opgenomen, uh, uit, uit de kast. Het uh, heeft allemaal te maken met een uh, actueel onderwerp. Dus in dit geval Karis van Houten. Okay. Werkt het als actrices dan acteurs gaan zingen? Gaan zingen ja. Dus dan haal ik aan mijn kast alles. En dan wordt best geëindigd En dan eindig ik als megamindy. Lang ja, verhaal. Ik, dat, ja, nee, dat werd ik net met mij onder de neus geduurd door een redacteur. Een ja, foto van jou Dat heeft in het ad gehad afgelopen. Mega mindy pak We zetten het nu even op onze Twitter. Ja, ja, toch? Kees de redacteur. Ja, dat zet het nu op onze Twitter, beginnen today. Uh, ja, charming. Ja, nee, dat is al je moet het zien. Als ze een zaterdag <laughs> gaat zien. Wat is ja. trekking van het En go back to the zoo, als ik het goed heb begrepen, Postman ook nog. Maar nee, die, die, die zat allemaal... in de pilot, maar uh, okay, Go Back to then. the Zoo die hebben op straat gezet en elke week een straatmuzikant. Mm. Um, wat gebeurt er als je uh, als je plaatselijke supermarkt komt lopen en je ziet George Baker, Little Green Bag, spelen? Dan denk je, oh my god. Ja, of je denkt, nou ja, zeg. Hoeveel geld levert dat in een uur op? En dat geld ja. gaat weer naar Series Request. Ah. We gaan de 9 tot 50 door. Weet je, wat zijn de belangrijkste verschuivingen? En dat ze er echt in, in 50 minuten word je uh, bijgeluld. Maar het zijn mooie namen, maar het zijn allemaal Nederlandse namen. Terwijl ja. wat jij net zei, Countdown, Top of the Pops, weet, wat was het allemaal? Daar, die Flebeckten misschien, maar dat waren wel internationale artiesten. Ja, nou dat komt goed, want volgende week hebben we Sam Sparrow. De week daarop, uh, volgens mij, of nou, in ieder geval, Ju Julian Velaard wil langskomen, Jonathan Jones. Romain komt langs. Um, we zijn bezig met uh, San Cisco. Dus het, het, het, het komt er komen steeds meer namen bij. En uh, het moet ook even lopen. En waarom nu? Want er zijn, ik bedoel, je hebt YouTube, dan kan je alles zien wat je wil zien. Waarom denk je dat het gaat werken? Want we hebben helemaal geen popprogramma's meer over nu. Nou, de filmpjes, nou ja, de, de dingen die je in top op drie gaat zien, kun je niet op YouTube zien. Want ze moeten nog gespeeld worden. Dat is uniek. Kijk, uh, een uh, TMF of een MTV, dat zou niet meer werken. Want je hebt alle clips ja. wanneer je ze wil zien on demand. Dus um, moet je iets doen wat, wat je niet al kunt vinden. Dus live. Dus live, live muziek, weet je, dat is de truc. En daarom, uh, het heeft heel weinig met top op topop, namelijk K&A te maken. De sfeer van K&A. Uh, wat een titel wel. Ik bedoel, dit moet je overal gaan uitleggen. Daar word je misschien wel weer voor uitgenodigd, daarom zit je hier. Ja, ik, je bent mijn uh, interview nummer 6 vandaag, waarin <laughs> ik het probeer uit te leggen. Uh, het is dus, een muziekprogramma, het heeft ja. niets met Penny de Jager. Stap er fris in, without prejudice. 20 september. Toch? de zaterdag 8 uur Nederland 3 is de eerste aflevering. Succes, Gerard. Dank je wel. Meijer. We kijken naar Manchester United, Galatasaray. De wedstrijd is zeven minuten oud op Old Trafford. En het is Michael Carrick, de middenvelder van Manchester United, die de thuisploeg op een 1-0 voorsprong zet. Hij zet die aanval eigenlijk zelf op. Gaat dan een 1-2 aan op de rand van het strafschopgebied. Wat aan de rechterkant van het veld krijgt de bal terug van Kagawa, de oudspeler van Borussia Dortmund. En dan kan hij zo af op de Uruguayanse doelman Moes Lera... Die probeert Carrick nog te tackelen, maar die blijft overend. Die Carrick en schiet de bal van dichtbij binnen. En zo is het United op 1-0 tegen Galatasaray. Dat in de eerste minuut van de wedstrijd wel een penalty is onthouden. Want het duel gezien tussen Umut Bulut, De man die er al in vier wedstrijden vijf inschoot voor Galatasaray. Hij wordt van achteren hard op... Ja, zijn enkel getrapt. En dat ontgaat de scheidsrechter, de Duitser Stark. Maar die bal had op de stip gemoet binnen de minuut die overtreding. En vermoedelijk was Stark wat angstig om het te doen. Ik had het gevoel dat hij ook ver weg stond van de plaats... waar die overtreding in dat strafstopgebied van Manchester United plaatsvond. Hoog tempo in de beginfase van de wedstrijd. Met dus mogelijkheden en kansen aan beide kanten. En United voorlopig binnen de 10 minuten op een 1-0 voorsprong. maken. Michael Carrick voor Manchester United. En Frank Wielaert, die zit in het matchcenter te lachen met de collega's... maar natuurlijk ook alle wedstrijden te volgen. <laughs> nu is geen tijd meer om te lachen. Hoor. nou moet ik opletten, al die andere wedstrijden Dat zijn er nogal wat. En uh, wel wat dingen gezien al. In de groep van Bayern München bijvoorbeeld een hele grote kans... voor Toni Kroos, maar die schoot de bal over voor Bayern tegen Valencia. En die andere wedstrijd, Lille tegen Bate Borisov. Eerst een kans voor Salomon Kalou. Iedereen die Feyenoord en warm hart toedraagt, draagt, kent hem nog wel... Hij kwam over van Chelsea, speelt nu in Frankrijk. Maar de Fransen staan achter tegen Bate Borisov. Een prachtige knal van Volotko. Zorgt dat Bate Borisov de Wit-Russen in Frankrijk voorstaan met 1-0. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNN Today. Ik had het er net al even over met Gerrit Ekdom. Er is een uh, onderzoekje uh, gekomen, uitgekomen vandaag van Randstad. En daar blijkt dat uh, muziek een grote rol speelt bij de werksfeer... en de productiviteit van werknemers. Wat een verrassing. Stond er ook weer in. Adele, nummer 1, geloof ik. Ja. Ja. ja. Someone Like You, topfavoriet. En daarnaast de uh, Cado Emerald doet het goed. De Raccoon, de Rolling Stones. Maar er is ook onderzocht welke nummers het helemaal niet goed doen... En dat wil je natuurlijk weten. Nou, ja, wij, dat euh, willen we weten. Wij waren benieuwd hoe die top 5 zou klinken op een radiostation dat er dan gespecialiseerd is om je van het werk te houden. Ja, lieve luistervrienden. Leuk dat je weer luistert naar dit anti programma Met natuurlijk iedere week anti-arbeidsvitamineplaten. En uit onderzoek is gebleken dat de top 5 van deze week er als volgt uitziet. Met op nummer 5: de Dead Kennedys. Met too drunk to fuck. Ah, dat zeg ik, een echte anti-arbeidsvitamine plaat. En dan gaan we van nummertje 5 meteen door naar nummertje... 4. Een echte plaat waardoor je zeker niet aan het werk gaat. Anthrax en metal, metal Trashing Mad. Dat zeg ik, <laughs> En van nummertje 4 gaan we gelijk door naar nummertje... 3. Wat toevallig. De mannen met een hangsnoor... De mannen van Metallica. Hey, en natuurlijk Enter Sandman. Never, Goeie plaats. <laughs> en van nummer drie komen we natuurlijk automatisch bij nummertje... Twee. Oh. Daar vinden we onze oostermuren. De mannen van Ramstein. En hun soort van hit. Amerika. Zeer wonderbaar. En dan van nummer 2 komen we natuurlijk bij de enige echte nummer 1. Het zijn onze gezellige gereformeerde vrienden Ellie en Rickert. Met hun anti-arbeidsvitamine hit. Een parel in Gods hand. Jezus. Ik bedoel God sorry. Ja, lieve vrienden. En ja, dat waren ze dan. De anti-arbeidsvitamine top 5. Ik spreek je heel graag volgende week voor een nieuwe top 5. Zoals, het, is ook praat, Adios. het is ook vandaag praat als een Piraatdag. Oh, hij doet daar goed aan mee, vind ik. Zo praten is best vermoeid. Ja, ik ken het dus niet, Ellie en Rickert. Nee, nou, ze hadden een, uh, beken, hun bekendste heet is de kaugelballenboom. Ja. En, ah. Als je het niet kent, is het niet zo heel erg, mm. zeg ik eerlijk. Maar ik heb... Ramstein is dan eigenlijk best wel weer lekker om op te werken. Nou, ik, ver, ik verbaas mij over Metallica, want ik. Uh, is... Uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat echt een hele goede plaat. Dat zijn mijn favoriete Metallica track. Zijn dit nou allemaal platen die jij vroeger in de arbeidsvitamine echt nooit draaide? Nou, Intersem en kwam alles langs. Ja, ja maar de, de Ramstein, nee, dat was te hard ochtends. dus. Die, die uh, too drunk To Fuck van een. De nee, nee. Die, die, die hebben nooit gedraaid. Nee, <laughs> To Drunk To Fuck, nee, nee. Je bent nooit te dronken om dat te doen. Ik snap best Toch, dat Hup? mensen het op de werkvloer dat niet <laughs> ik willen horen. <Ik> stelt... <laughs> en wat, wat, vind jij, wat vind jij de beste muziek? Om mee te werken, want ik kwam uit Bach, geloof ik, en House. Bach en House? Ja. Of Bacher House, dat kan natuurlijk ook. Ik <laughs> dat ook. Uh, ja, ik, ik ben zelf. Uh, ik mag altijd de radio aan hebben als ik werk, dus dat is prettig. Heel apart, ja. Ik werk op de radio, dus hm. dat scheelt ook. Maar uh, uh, ik ben altijd van. Uh, ik hou van up tempo, ik ben up. Ik ben een up figuur. Okay. Dus als er iets ja, gebeurt, uh, als er iets moet gebeuren, dan iets met uh, up. <laughs> iets met up iets Ups, <laughs> gewoon gitaar, weet ik veel wat. Uh, Dansen ook goed als maar. Snel gaat. Iets met Eup. Luc! Ja, zometeen na negen uur te deze topics. Antwoord op de vraag, wie krijgt hier een boete? Ik leg u een geldboete op van 1000 euro. Maar die geheel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Dus u bent geen geld kwijt. U moet zorgen dat u dit soort dingen niet meer doet. Ja, je krijgt vooral antwoord op de vraag wat mag hij dan niet meer doen? Even een multiple choice. Wel, hè. Mag hij nooit meer een fiets stelen? B. Nooit meer te hard rijden? C. Nooit meer belasting ontduiken? Of D. Nooit meer een gigantische houten penis in zijn tuin zetten? Oh ja, die zal die laatste wel zijn. Dat zit er zomaar in, je. Ja. <laughs> ja. Na negen uur. Lullig bericht. Dat zometeen in de topics. Gerrit Ekdom die... Uh is weer te horen. En Ik te moet zien. weg, hè? Ja. ja, je moet weg. <laughs> het is klaar met jou. Nee, je bent morgen natuurlijk weer te horen en uh, zaterdag te zien met Top-Op. Ja. Niks met Top-Op te maken, maar wel een heel mooi muziekprogramma. Volgende uur, wat hebben wij allemaal? We gaan naar Oeganda. Um, daar is weer een rel over een toneelstuk met homo's erin. Daar zijn ze er niet altijd dol op. Um, we hebben het over de nieuwe Oprah Winfrey in Amerika. Um, die staat op het punt van doorbreken. En uh, Monica Lewinsky komt met een boek met alle details over Clinton. B -N -M.